7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goeiemorgen straks in het NOS Radio 1-journaal. Een reportage uit Leeuwarden nadat het glazen huis openging. En Zuid-Soedan, daar dreigt een burgeroorlog. Daarover ook al meer in het NOS-journaal met Donald Megens.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 Als reden noemde zij de bezuinigingen op de Catalaanse omroep. Klokkenluider Edward Snowden heeft in een alternatieve kersttoespraak... voor Channel 4 opgeroepen tot verzet... tegen het wereldwijd massaal afluisteren van burgers. Een kind dat vandaag wordt geboren groeit op zonder privacy. Terwijl privacy bepaalt wie je bent en wie je wilt zijn, aldus Snowden. Als de overheid iets over ons wil weten... vragen is goedkoper dan spioneren.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 omdat nog niet alle gestorte bedragen zijn verwerkt. De 3FM-inzamelingsactie Serious Request... leverde dit jaar het recordbedrag op van 12,3 miljoen euro. Dat was net iets meer dan vorig jaar. Door sneeuwstormen zitten in het midden- en noordoosten van de Verenigde Staten... en in Canada nog altijd een half miljoen huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit. Winterweer heeft in totaal een zeker 17 mensen leven gekost... In Canada overleden vijf mensen aan koolmonoxidevergiftiging. De politie waarschuwt huizen niet te verwarmen met barbecues of generators... omdat de rookgassen binnen levensgevaarlijk zijn. Het weer vandaag is het eerst bewolkt. In het westen zijn er ook al opklaringen, maar in het oosten kan het nog wat regenen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en wat zon. Dan wordt het maximaal 8 graden. Morgen soms zon, maar dan vooral in het westen en zuiden ook kans op buien. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Topdrukte voor priesters deze dagen. Vele hebben meerdere parochies. Straks een reportage daarover. En er gaan meer VN-troepen naar Zuid-Soedan. VN-chef Ban Ki-moon roept tevens de leiders van het land op... om onmiddellijk in gesprek met elkaar te gaan. Ik weer dat de leiders, wat hun verschillen zijn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 het is gewoon traumatisch. meer er alles, all worst dingen die je Het is terroristen de alsof terroristen de hoofdstad hebben geplunderd. Het is slecht.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 Het is nu duidelijk, zegt hij, er is een burgeroorlog uitgebroken in zuid soedan President Kiir claimt intussen dat de militairen die hem trouw zijn gebleven de stad Bor hebben terugveroverd op de rebellen. The loyal forces of this government have taken Bor and they are now clearing whatever pockets that are around Bor.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 De VN-Vredesmacht moet worden versterkt en dat gaat dus nu ook gebeuren. Dat heeft de Veiligheidsraad gisteravond besloten. Na half acht praten we met onze correspondent Koert Lindijen. Na acht uur kunt u luisteren naar Jan Pronk, oud-minister. Voor de tiende keer lieten drie dj's van 3FM zich zes dagen opsluiten... om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Paul Rabbering, Koen Zwijnenberg en Giel Beelen... zaten zonder eten opgesloten in Leeuwarden in dat glazen huis. En gisteravond kwamen ze naar buiten. En Erik Korton gaf het zijn dat de deur open mocht. Ik ga eens even kijken of de heren mij kunnen horen. Brok in je keelwerk, Coldplay, Fix You. Uh, ik hoorde horen. Of ik je kan horen? Erik? Ja, inderdaad, Giel.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 Nu. Ik heb het warm, ik heb het ijskoud, ik heb kippenwel, ik zo zenuwachtig. Ja, hij loopt de hele tijd rond hier. Dat dus is echt ook ja, ja. de hele week nog ah. niet gezien. En het mooie is, je merkt ook gewoon buiten, werk je nu even Oeh. de spanning van nu gaat het gebeuren. En zo langzaam maar zeker als wij weg zijn, gaat hier in het glazen huis het licht uit. Dan is het negen uur, zit de actie van 3FM erop en mogen de dj's het huis verlaten... om te horen hoeveel ze bij elkaar gebracht hebben de afgelopen zes dagen. Zes dagen lang hebben deze man in hun huis gezeten en het is nu tijd... Om te gaan kijken wat dat heeft opgebracht. Zijn jullie er klaar voor? Zijn we er allemaal klaar voor? De handen gaan naar de rode knop. Ja, daar gaat hij dan. We Zullen ze alle tellen tot drie? Eén, twee, drie. Het eindbedrag van de Serious Request 2013 is 12.302.747 euro. 12,3 miljoen. Tegen alle verwachtingen in hebben ze ontzettend veel geld bij elkaar gebracht. En daarvan zijn ze onder de indruk, zegt Paul Rabbering. Ik voel me heel goed. Uitzinnig. Het is zo'n fantastisch bedrag wat we opgehaald hebben. Wat Nederland bij elkaar gebracht heeft. En dat is zo dat is bijzonder, denk ik, in een tijd dat het slecht gaat met de economie. En dat misschien mensen af en toe negatief praten over goede doelen. En ik denk dat de Nederlander gewoon een goed hart heeft. En dat heeft laten zien afgelopen week en ik ben daar heel blij mee. Meer dan 12 miljoen? Ja, 12,3. Dat is zoveel geld. Dat is, daar kun je zoveel kinderen mee redden. En ook Koen Zwijnenberg is geëmotioneerd als hij hoort hoeveel geld er is opgehaald. Uh, ja, ik weet niet zo goed hoe ik me voel nu. Het is blijheid en, en, en mijn lichaam zit vol emotie en ik ben zo labiel als wat. Maar het is zo ongelooflijk geweldig. ongelooflijk. Ja, jullie hebben zoveel geld opgehaald, hè? Ja, nou ja, ik, ik, echt, ik, ik, ik ging het huis in vorige week woensdag met het idee... ...we gaan ons uiterste best doen om een boodschap te verkondigen. 800.000 kinderen die doodgaan aan diarree... En uh, ja, die boodschap is gehoord en dat, dat, ja, dat is heel fijn en dat er daarmee zoveel geld is opgehaald, dat, ja, had ik, ja, het is heel afgezaagd, maar ik had het ook echt niet verwacht. Nee, precies, want er is veel over gesproken van gaan ze het van vorig jaar nou even naar. Ja. Jullie hebben er alles aan gedaan, wat is jou nou uit het huis, wat is nou iets waarvan je zegt, ja, als ik eraan terugdenk aan deze aflevering, dan herinner ik me dat. Oh joh, dat zijn, dat zijn zoveel dingen, dat zijn natuurlijk de vele muzikanten die zijn langs langsgekomen, dat zijn de prachtige platen die zijn aangevraagd. Maar ja, wat, wat, wat mij bijblijft en wat nooit zal wennen is het feit dat er hele jonge kinderen voor de deur staan, die hebben de prachtigste tekeningen gemaakt, die komen 2 euro door, door de brievenbus stoppen of 50 cent door de brievenbus stoppen. En, die, en als je dan vraagt waar, waar doen we het voor, hè? waar halen we geld voor op, dan weten ze dat. En uh, dat is zo bijzonder, dat, ja, dat, dat wendt niet en uh, ik, ik ben heel, heel, heel blij dat het ons dit jaar gelukt is om uh, ja, die boodschappen over te brengen en uh, dat er zoveel geld is binnengekomen van Serious Request is Giel Belen. Van de tien keer dat de actie gehouden is, heeft hij acht keer meegedaan. Toch blijft het speciaal. Dat is elke keer een uniek gevoel. Dat is, dat is niet te omschrijven. Daarin is het misschien hetzelfde dat, dat, dat het niet te omschrijven is. We zijn gewoon... Nou ja, ik wilde zeggen, we zijn klein begonnen. Maar ik vond het eigenlijk vanaf de eerste keer al een mega succes. Maar je ziet gewoon hoe de actie steeds groter wordt. Hoe steeds meer mensen in actie komen. Hoe steeds meer mensen ermee bezig zijn. ook snappen waarvoor we het doen. Ja, en, en, en zolang dat meer wordt, dan hoeft het niet eens in geld meer te zijn, maar gewoon in, in animo meer. In zeg maar. gevoel. In gevoel meer, exactement. En, en ja, dan neemt dat gevoel dus ook toe. Ja, dat is dus precies het fijne van Seer Wat ga je nu doen? Even chillen uh, en uh, ja, even naar huis rijden. nog even een ritje natuurlijk. En uh, dan, uh, dan gewoon lekker slapen. How I wish for a flame that never dies. Like a candle and it's flame.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 Put on the shoes of lightning 12,3 miljoen euro hebben de DJ's dus opgehaald. Volgend uur hoort u wat het Rode Kruis daarmee gaat doen, bellen we die eventjes. De Zeeuwse band Raccoon hoort u, die schreef het Choose of Lightning, dat lied. Speciaal voor deze editie van Serious Request. Kerkbezoek neemt af, ook tijdens de kerst. Toch of juist daarom zijn dit belangrijke dagen voor dominees en priesters. Voor hen is de kerst een marathon. Neem de 30-jarige priester Anton ten klooster. Hij bestrijkt twee parochies in de provincie Utrecht. Gisteravond ging hij op toer. Drie diensten, vlak achter elkaar op verschillende locaties. En vandaag staat er weer het nodige op de rol. Mark Robin Visser ging gisteravond mee en maakte dit portret van een van de jongste Rooms-katholieke priesters in ons land. Deze, he? ja. de Heer zij met u okay, yeah. en met uw geest. No. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas Ik kan okay. we op één toon houden. Ja. Zo'n kerstavond is wel topsport als je daar als uh, priester aan begint. Dus het is echt een, uh, een marathons, wordt ook door velen wel genoemd en beleefd. Maar goed, dan is het uh, drie keren.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 het Evangelieboek mee, waarin prachtig uh, gekalligrafieerd het, uh, het kerstverhaal staat, dat lezen we uit. En dan beginnen we straks met het uh, wierook. Dus dan staan we even stil voor de stal en dan de bewieroken we de kerstgroep en natuurlijk bijzonder het bijzondere kind Jezus. Uh, dat we deze avond weer mogen verwelkomen. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt hem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 Alleen tezamen hoorde u het tot slot in de bijdrage van Mark Robin Visser... die dus op pad was met priester Anton ten Klooster... die maar liefst drie parochies afliep. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Your best toch een beetje bij hè? op kerstdag. Miss Montreal being alone at Christmas. Onverzekerde Amerikanen kunnen zich alleen vandaag nog inschrijven voor die verplichte zorgverzekering die we allemaal kennen onder de naam Obamacare. Ingangsdatum van de velle omstreden verzekering is 1 januari. Voortaan zijn alle Amerikanen verplicht om zich te verzekeren. Niemand mag door de zorgverzekeraars worden geweigerd. Gaan we over praten met Evert-Jan Slingerberg. Hij is arts en werkt in een ziekenhuis in Queenage, Connecticut. Goedemorgen. Om te beginnen, met eens even dat ziekenhuis waar u werkt. Wat voor ziekenhuis is dat? Ik uh, werk in een uh, wat wij een perifere ziekenhuis zouden noemen. Um, relatief klein, um, tussen 200 en 300 bedden. Ik doe hier mijn opleiding interne geneeskunde, waarmee ik over een paar maanden klaar mee ben. Greenwich is op zich een, een zeer uh, welvarende gemeenschap, maar heeft ook... Um omheen inwoners die toch wat uh, minder voortuinlijk zijn, uh, arm of uh, illegale migranten. Waarbij mensenkansen ook een kliniek uh, hebben die, uh, die hen uh, uh, verzorgt met, uh, met uh, medische zorg. Ja, nou gaat binnenkort uh, Obamacare uh, van start. Is dat voor u en uw collega artsen al uh, duidelijk een beetje wat er nou allemaal gaat veranderen? Nou, eerlijk gezegd, blijft er redelijk veel onduidelijk. Verrassend genoeg is er. Weinig aandacht voor, in de zin van opleiding, uh, naar artsen 2 of naar, naar uh, personeel in het ziekenhuis. Dus het is uiteindelijk gewoon heel veel onzekerheid. Ik heb de laatste maand ook een, een paar sollicitatiegesprekken gehad voor mijn, uh, mijn eigen toekomst. Um, dat was met uh, kleinere, uh, zoals uh, grotere um, mensengroepen. Waarbij elkaar gaan we eigenlijk niet goed weten wat er volgend jaar um, gaat veranderen voor hen. Ja, maar zijn er wel discussies onderling uh, tussen, tussen artsen... van wat gaat er dan veranderen en, en waarom gaat het veranderen? Het waarom, daar zijn volgens mij de meeste Amerikanen dan wel, wel over eens. Um, de, de zorg hier is, is verschrikkelijk maar, maar, duur. Maar het wat, he, hebben artsen het daar dan wel over? Niet zozeer. Je, je hoort meer uh, wat frustraties of, of uh, wantrouwen... naar, naar mogelijke veranderingen. Um, ik denk dat dat vooral... Um, Um, uh, het gevoel van, van het onbekende is en een weerstand tegen verandering van de status quo. Um, en er is heel veel onduidelijkheid. Hè. Hoeveel uh, meer patiënten moet ik volgend jaar verzorgen? Hoeveel verandering uh, gaat dit uh, brengen in mijn inkomsten? En, en dat zijn vragen die spelen bij de artsen. En waarbij um, eigenlijk gewoon heel veel duidelijkheid dus, uh, heerst. En de patiënten, wat uh, zeggen die? Wat vinden die ervan? Van de meerheid van de patiënten hoor je eerlijk gezegd ook weinig. Um, of ze hebben al verzekering en dat dat blijft zo. Dus voor hen verandert er gewoon niks. Um, dan heb je een, een grote proportie patiënten die uh, 65-plussers zijn. Die hebben Medicare, zoals het heet. Um, via de regering ook uh, geregeld dat, dat is van oudsher um, waar niks heeft veranderd. Um, dan heb je een proportie wat armere patiënten... die um, onder zogeheten Medicaid kunnen vallen. Um, daarin valt... Het verandert ook niet zo heel veel. Dus ik heb eerlijk gezegd maar gewoon een handjevol mensen um, meegemaakt waarbij er wezenlijk iets verandert. In de positieve zin dat ze vanuit um, uh, de Medicaid kunnen overstappen naar hun eigen verzekering en meer zeggenschap krijgen in uh, welke artsen ze volgend jaar zien en um, meer... Uh, meer zorg uh, kunnen krijgen als het ja. gaat over uh, specialismes. Nu praten wij met elkaar, omdat zoals ik in het begin zei... het vandaag echt de laatste dag is dat je je kan inschrijven... voor die verplichte zorgverzekering. Uh, wat gebeurt er met mensen als ze zich vandaag niet aanmelden bij uh, Obamacare? Ik denk eerlijk gezegd niet veel. Oh. Um, de, de datum is gisteren nog met een dag verschoven... omdat er opeens zo veel uh, tof vraag naar is. In principe is dat als je het nu niet inschrijft, je vanaf 1 januari geen dekking hebt en, en dat toch wel moet hebben volgens de wet. Um, maar eigenlijk mag je nog tot eind maart inschrijven zonder dat daar um, uh, boetes uh, tegenover staan. Um, het enige uh, verschil is als je je later inschrijft, dan heb je nog geen dekking vanaf 1 januari. Ehm... Um, schrijf je niet voor 1 april in, dan um, kun je een boets krijgen via het uh, belastingstelsel. Ja, dus eigenlijk een beetje een fluide uh, deadline, als ik het zo begrijp. En die website uh, waar u het over had, want daar hebben we ook al veel over gehoord... dat hij in het uh, afgelopen verleden, de afgelopen maanden, niet zo goed heeft gewerkt. Werkt hij wel een beetje weer? In um, Kredica heeft hij voor zover ik weet goed gewerkt. Ik heb het in het begin een keer uh, geprobeerd en uh, zet nog een keer... En, en dat ging zonder problemen. Um, in een aantal staten heeft het wel voor veel problemen gezorgd. Um, en Frank was ook heel veel weerstand vanuit uh, een bepaalde hoek van de politiek in de Verenigde Staten. En ja, in mijn ogen, jammer genoeg, heeft dat voor ja, veel munitie gezorgd voor de oppositie... om, om er um, heel veel kritiek op te hebben. Maar dat heeft wel aandacht weggehaald van het oorspronkelijke doel van, van de Obamacare... dat je toch de, de, de, de, de 50 miljoen Amerikanen die geen uh, verzekering hebben... Uh, een betere toekomst wil bieden. Um, maar dit is als argument opgenomen van hey, het werkt niet... dus we moeten dit niet um, gaan instellen. En daarom spraken wij met elkaar vanwege die Obamacare... en dat het vandaag wel de laatste dag is... maar ze springen er een beetje rustig mee om. Er zijn nog wat uh, extra ontsnappingsmogelijkheden. Ik wens u bij u dan in ieder geval nog een fijne kerstavond... en voor de rest ook een fijne kerst. En dank voor het gesprek, minister Lingenberg.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 De toespraak van de koning is om 1 uur te zien op Nederland 1... en te beluisteren via deze zender Radio 1. Een klokkenluider Edward Snowden heeft in een alternatieve kersttoespraak... voor Channel 4 opgeroepen tot verzet... tegen het wereldwijd massaal afluisteren van burgers. Een kind dat vandaag wordt geboren groeit op zonder privacy... terwijl privacy bepaalt wie je bent en wie je wilt zijn, zei Snowden. Als de overheid iets over ons wil weten... vragen is goedkoper dan spioneren. En dat zijn de hoofdpunten. Wat wordt het weer op deze eerste kerstdag? Ben Langkamp van Weerplaza. Goedemorgen. Ja, uh, we beginnen met uh, tamelijk veel bewolking... en in, in uh, Groningen valt nog een klein beetje regen. Maar de rest van de dag ziet er uh, heel redelijk uit. De zon gaat uh, van tijd tot tijd schijnen, vooral vanmiddag. Een enkele bui blijft nog wel mogelijk... maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En verder is het een zachte kerstdag met uh, 7 of 8 graden als maximum. En een watermatige en zee vrij krachtige, soms krachtige... windkracht wind 3 tot 6. En wat wordt het morgen, de tweede kerstdag? Dan wat meer bewolking dan vandaag. Maar het was vandaag wel op de meeste plaatsen uh, droog. Het wordt dan een graad of zeven. Het enige nog wat er tussen zit is de nacht. En uh, komende nacht gaat het even flink afkoelen. In het Noordoosten misschien zelfs dicht bij het Friespunt. Ah, maar nog geen sneeuw. Nee, geen sneeuw, dus ook geen witte kerst. <laughs> Dankjewel, Ben. Ben Langkamp was dat van Weerplaza. We gaan het zo dadelijk hebben in deze uitzending van het NOS Radio 1-journaal... over de gemeentebestuurders, want steeds meer gemeentebestuurders die stappen op. Wat is er toch aan de hand in de lokale democratie? We gaan dat zo bespreken, zo rond kwart voor acht. Na de ster beginnen we met de situatie in Zuid-Soedan.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 Eerst was er sprake van honderden doden. Nu spreekt de Verenigde Natie al van duizenden doden in Zuid-Sudan... als gevolg van het geweld tussen de twee stammen, de Dinka en de Nuer. Inmiddels zijn er meer dan 80.000 mensen voor de gevechten op de vlucht geslagen. We gaan dan voor praten met onze Afrika-correspondent Koert Lindijen. Koert, er komen dus nu getallen naar buiten van mogelijk duizend doden. Wat weet jij daarover? We weten drie dingen zeker. Dat zijn twee kleine, als je het zo wil zeggen, massagaven ontdekt in Bentiu. Dat zou ongeveer om 60, 70 uh, doden gaan in die gaven... En een massagraf in Duba, de hoofdstad. Nu komen er berichten van Toby Lanser. Hij is een humanitaire coördinator van de Verenigde Naties. En hij zegt dat er vermoedelijk duizenden dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Hij geeft geen uh, concrete gegevens daarvoor. Maar hij heeft veel informatie uit het land zelf, uit kleine dorpjes en steden, en schetst dan een beeld. Uh, ja, een beeld waarbij tribaal vergif. Uh, eigenlijk in, vrij in die stadjes en die dorpen uh, rondvloeit... en mensen aanzet om elkaar te vermoorden. Wat begon als een strijd binnen de regeringspartij, de SPLM, in zuid soedan is duidelijk overgeslagen naar de straat. Het, het laatste militaire nieuws, en het is wel belangrijk... is dat de regering van president Salva Kiir zegt dat zijn troepen het stadje Boor... Uh, ...hebben ingenomen gisteravond. Dat stadje viel als eerste in handen van de dissidenten, geleid door Riek uh, Machar. En dat is nu dus terugveroverd. De dissidenten controleren overigens nog steeds de olievelden. En het is interessant om te horen uit uh, economische kringen dat uh, de olie-export van Zuid-Soedan duidelijk aan het afnemen is. Dus die troefkaart is nog steeds in handen van de dissidenten. Ondertussen heeft de Verenigde Naties gezegd... we vliegen zo snel mogelijk uh, troepen in. Um, kunnen die iets betekenen dan um, in, uh, in Zuid-Soedan? Het is interessant dat diplomatiek ten de druk wordt uh, uh, opgevoerd in Zuid-Soedan... Uh, we hebben als eerste inderdaad de Verenigde Naties. Die hebben gisteren besloten 500 extra troepen te sturen. Die gaan er onmiddellijk naartoe. Die worden afgehaald van andere vredesmissies in Afrika. Congo en Liberia. Tegelijkertijd uh, zie je dat China gisteren voor het eerst heeft opgeroepen de strijd te staken. China... Uh, Koopte de olie van, uh, van Soudaan, heeft dus ook een vinger in de pap in het land. John Kerry, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft gisteren met Riek Machar gesproken. En dan in de regio zelf, de horen van Afrika, pendelen de diplomaten op en neer. Kortom, er wordt hard gewerkt om die escalatie verder te voorkomen. Salva Kiir, de president, en Riek Machar zeggen beide te willen praten, maar er liggen nog steeds voorwaarden op tafel. Die moeten van de tafel af voordat onderhandelingen kunnen gebeuren... en kunnen gaan plaatsvinden. Maar de hoop blijft bestaan dat er spoedig overleg, uh, vredesoverleg kan... Uh, beginnen en dat een ah. grootschaliger conflict kan worden voorkomen. Ja goed, je ziet dus inderdaad dat politiek, diplomatiek, uh, vooral bewegingen. Maar wat zie je ondertussen ook uh, in het land? Want ik had het net over die twee stammen. Uh, maar zijn er ook andere stammen die zich ermee bemoeien? Of waar het naartoe kan overslaan? Het gaat in de eerste plaats om de Dinka uh, van Salva Kiir tegen de Noir. De Dinka zijn worden beschuldigd de macht te monopoliseren... In het land, de Noer, de tweede groep, is daar zeer verborgen over. Uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om de persoonlijkheden... van de militair, Salva, hier slecht opgeleid, goede militair... Maar uh, politi als politicus is hij niet al te goed. Riek Machar, heel goed opgeleid, zeer erudiet, zeer ambitieus... en die wil die macht hebben. Zij gebruiken die tribale tegenstellingen tussen de Dinka en de Nuer die al heel lang spelen om politiek daar gewin mee te krijgen. En het is levensgevaarlijk spel. Want er zijn natuurlijk meer stammen in Zuid-Sudan die zich dan straks gaan aansluiten... En dan wordt het een uh, gevecht van ja, rauwe haat op, uh, op de straat. Terwijl het uiteindelijk onder macht van de politici gaat. Dankjewel, Koert. Koert Lindeijen was dat. Na acht uur praten met Jan Pronk over het conflict in Zuid-Soedan. Dan we het nu hebben over de telefoon. Een telefoon bestellen en die pas zeven maanden later krijgen. Dat duurt natuurlijk veel te lang. Maar niet voor de kopers van de Fairphone. Want die wisten op het moment dat ze de telefoon kochten... dat het lang zou duren voordat ze hem zouden krijgen. Maar nu, met kerst, krijgen de eerste duizend mensen hun telefoon. Waarvan er zo'n 300 in Nederland. Tijd voor een gesprek over de telefoon met Tessa Wenning van Fairphone. Goedemorgen goedemorgen. Laten we eerst nog even voor iedereen die denkt... de Fairphone, de Fairphone, wat is dat ook alweer? Uitleggen wat de Fairphone is. Nou, De Fairphone is, uh, is eigenlijk drie jaar geleden begonnen als campagne. Um, en dan met name om uh, bewustwording te creëren... om de uh, productie van uh, elektronica. Um, er zijn een aantal dingen die uh, daar natuurlijk bij spelen. En, en toen de tijd hadden we het vooral over de conflictmineralen. En dat zijn mineralen die uit... ...landen komen waar eigenlijk het conflict wordt aangewakkerd... Door, te, ...door het mijnen van deze materialen. En twee jaar later hebben we eigenlijk onze uh, uh, uh, als sociale ondernemingen in het leven geroepen... ...om ook echt deel te gaan worden van die keten... ...omdat we denken dat de enige manier om veranderingen te maken in die keten is... ...om er onderdeel van te worden. Dus we hebben in uh, uh, mei hebben we onze eerste telefoon gelanceerd. Yeah. Um, en deze telefoon die heeft een aantal uh, uh, uh, interventies, zoals we dat noemen bij elkaar kunnen brengen. En deze telefoon hebben we eigenlijk door crowdfunding... dus een voorverkoop aan mensen te koop gezet... en gekeken of er inderdaad behoefte was aan telefoons die op een andere manier geproduceerd worden. Ja, de, de eerlijke telefoon, zal ik maar zeggen. Um, u klinkt goed op de telefoon. Is het een verfoon waar u nu het bij wilt? Het, okay. ja, het is een verfoon. Het is een verfoon. oké. het is een prototype nogal. Nog een prototype, dus ja. hij wordt alleen maar beter, is de bedoeling. Precies. <laughs> ja. uh, dan is natuurlijk altijd de vraag van hoe ver is de verfoon? Nou, het is, uh, het is om te beginnen, het is niet uh, veel. Het is niet, het is niet een fair fair phone. Het is eigenlijk heel goed om te realiseren dat als we het hebben over fair-trade producten als bananen of koffie bijvoorbeeld, dat je het dan over één, uh, één, één ding hebt eigenlijk. een, een telefoon, en er is veel een, elektronica, bestaat alles. Precies, miljoenen onderdeeltjes zitten daar precies, natuurlijk. zijn honderden onderdelen. en Er zijn dertig mineralen voor nodig. Dus wat, er, wat wij hebben kunnen uh, doen is, bijvoorbeeld in het onderdeel van mineralen, weten we dat er twee. Mineralen, tin en tantalum komen uit conflictvrije mijnen uit de Congo. Um, maar we weten dat er nog uh, 28 mineralen zijn... die wij stap voor stap uh, uh, ver, verder moeten gaan winnen. Uh, ja, waarvan u het nog niet helemaal zeker weet of die conflictvrij zijn. Nee, precies. Dus het is echt een manier om de... de, de... ...keten open te gaan maken en te proberen om stap voor stap te verbeteren... ...om uiteindelijk dat te proberen op te, op te schalen via de hele industrie. En even voor, voor, voor, voor de helderheid, wanneer ben je conflictvrij als, uh, als mijn... ...als er geen uh, ja, oorlog om wordt gevoerd? Maar heeft het ook iets te maken met de arbeidsomstandigheden? Nee, ja, het is dus. Uh, op dit moment zijn wij eigenlijk onderdeel van twee initiatieven. Die worden ook door de Nederlandse overheid uh, zijn hier in het leven geroepen in de Congo. En dat is ook een stap-voor-stap -stap proces. Op dit moment is een conflictvrije mijn ...betekent dat er geen geld wordt uh, uh, betaald aan de krijgsheren. Waardoor er op dat moment dus niet de oorlogseconomie wordt gevoed. Dat is maar... eigenlijk de centrale definitie. Niet de oorlogseconomie uh, moet worden gevoed. Dan Precies, is... maar. Ja? Het kan best zijn dat er in die mijnen nog steeds kinderarbeid voorkomt... en dat de, de, de gezondheid, de health en safety zoals dat heet... dat die ook nog verbeterd moet worden. Ja, het gaat, zoals u net al zei, stap voor stap. Hoeveel, hoeveel mensen hebben er trouwens een telefoon besteld? We hebben 25.000 mensen een telefoon besteld. We ja. hebben in, uh, in mei een maand lang een campagne gevoerd... waarin we zeiden dat als er 5.000 mensen een telefoon zouden kopen... dat we de volgende stap zouden maken en uh, dat is eigenlijk in één maand hebben 10.000 mensen zich ingeschreven en ook echt 325 euro betaald en sindsdien hebben 25.000 mensen datzelfde bedrag neergelegd dus het is wel heel erg mooi om te zien dat er voor consumenten duidelijk een behoefte bestaat of voor producten die op andere manieren gemaakt worden ja en die krijgen hem vanaf uh, vandaag wordt die uitgeleverd de verfoon en uh, het is een product in ontwikkeling laten we het uh, zo eens omschrijven ja het is wel goed om te weten dat het niet alleen maar de mineralen is maar dat we ook op het design bijvoorbeeld andere dingen hebben uh, kunnen bewerkstelligen. Bijvoorbeeld, de telefoon is een dual SIM-apparaat. Dat betekent dat je er ook twee SIM-kaarten in kan doen. Waarvan we denken dat ook er minder telefoons nodig zijn. Dus je kan werken thuis of uh, of uh, het buitenlandse nummer en uh, Nederlands nummer erin zetten. Mensen kunnen um, uh, de, kunnen losse onderdelen online kopen als om hem te repareren mocht dat nodig zijn. Ja. Um, 5, het kan 5. niet op, hè? <laughs> Eigenlijk. Uh, Wat je? Ik zeg: het kan niet op. Nee. <laughs> ik dank u wel voor het gesprek. Okay, Tessa ben ik van, van. Daar.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 one or two. So when the day breaks, I'll wake up next to you. You know I've been away for many nights and many days. I broke your heart in many ways. Now I did not. I lost control and took it all. Now I did Je hoort het. De muziek heeft vandaag een thema: Beans en Fatback. Tonight girl, I'm coming back home to you. 40% van de wethouders haalt de eindstreep niet. En ook steeds meer burgemeesters struikelen. Maar het is er toch aan de hand in de wereld van de lokale democratie? Daar ga ik over praten met Heek Bouwmans. Deskundige op het gebied van binnenlands bestuur... en iemand die alles bijhoudt over struikelende, vallende... en aftredende wethouders en burgemeesters. Goedemorgen. Meneer Bouwmans, om maar eens met de deur in huis te vallen. Hoeveel wethouders zijn er het afgelopen jaar afgetreden?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 Dat is eigenlijk altijd het jaar waarin de meeste wethouders aftreden. In het derde regeringsjaar ja, van de exact. gemeente politiek. Exact. En waarom is dat eigenlijk? Nou, dan heb je eigenlijk, is het kaf van het koor... in het begin van de raadsperiode is gescheiden. Uh, moet elke wethouder voluit voor zijn eigen verantwoordelijkheid staan. Dan zie je ook dat de raden uh, geen compassie meer hebben... met gemaakte fouten die er eerder... Uh, dus met fouten die eerder gemaakt zijn. En dan, als je dus in de fout gaat, uh, ga je overboord. Dus dat heb je dan gehad als hoogtepunt, dieptepunt, vanuit het ja. perspectief van de wethouders. In dat uh, derde collegejaar, in dat laatste jaar... dan zie je hier en daar nog wel politieke conflicten. Uh, zoals nu ook het geval. Uh, en dat leidt uiteindelijk toch tot vele tientallen wethouders... Uh, die, die moeten aftreden of die weggestuurd worden. Ja, er zijn dus tientallen wel weer uh, opgestapt. Wat is dan uh, de oorzaak? Is daar een soort noemer in te vinden? Ja, er is wel zeker een oorzaak te vinden. Uh, en wat het interessante is, is dat er ook een verschuiving plaatsvindt. Uh, als je vergelijkt met vier jaar geleden, het jaar van de IJslandbankaffaire... Uh, zag je ook in de lokale politiek dat heel veel wethouders... de maat genomen werden op de budgetaire verantwoordelijkheid. Uh, daarin uh, schoten ze vaak tekort. En dat was echt een, een substantieel deel van de wethouders... die toen daardoor ten val kwam. Uh, wat je nu in het afgelopen jaar ziet, zie je een ontwikkeling... en die is vorig jaar al ingezet... Zie je, je ziet een ontwikkeling uh, waarmee veel meer de persoonlijke stijl... integriteit, uh, bestuurstijl, persoonlijke verhoudingen een rol spelen. Maar de persoonlijke stijl, wat moeten we daar dan uh, onder verstaan? Of een wethouder een beetje een hork is of niet? Um, heel zwart-wit gezegd wel, ja. Want het gaat er uiteindelijk over, kun je met elkaar door één deur? En als die wethouder uh, te eigenwijs is... of de raad niet adequaat informeert. Een raad wil voortdurend geïnformeerd worden over ontwikkelingen. Als een, raad, als een wethouder dat verzuimt. En hij weet dat ook niet vervolgens goed te verpakken. In een goede boodschap. Dan heeft hij een probleem. Ja en dan zegt de raad. Want ze zijn keihard in het gemeenteland. Doei daar is het gat van de deur. De gemeenteraad is keihard. Want wethouders die uit de bocht vliegen. Of die te veel fouten hebben gemaakt. Worden gewoon naar huis gestuurd. Als je kijkt over de totale periode. Het is natuurlijk nog niet afgelopen, want de verkiezingen uh, tot de verkiezingen kunnen nog wethouders weggestuurd worden. Maar het gaat toch weer richting twee op de tien uh, wethouders, uh, die je dus niet redden om politieke conflicten. In totaal praat je toch weer over 40% van de wethouders. Uh, die de eindstreep niet halen. Terwijl ze er in 2010 wel aan begonnen zijn. Ja, dat is nogal wat. Ja, dat zijn forse aantallen. Dat zegt dus ook iets over de lokale democratie en de lokale politiek. Uh, in de lokale politiek. Als jij fouten maakt, als je je verantwoordelijkheid niet goed invult... word je naar huis gestuurd. Dat zijn de wethouders. Dan hebben we ook nog even de burgemeesters. Mm -hmm. uh, kun je daar iets over zeggen? Nou, burgemeesters... zeker kan ik iets zeggen over hoe het met de burgemeesters gaat. Er is een jarenlange trend... dat er vijf tot zeven burgemeesters naar huis gestuurd worden... omdat het niet meer past of gaat met de gemeenteraad. Uh, wat mij opvalt bij de onderzoeken die ik doe... Uh, is dat er de afgelopen jaren een stijgende trend is... En die manifesteert zich vooral in het feit dat een burgemeester... die voor de herbenoeming staat... dat wil zeggen, een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd. Ja. Uh, aan het einde van die periode krijg je een discussie met de raad... of die door mag gaan of uh, bedankt wordt uh, voor zijn diensten. En je ziet in toenemende mate dat uh, burgemeesters de maat genomen worden... door die gemeenteraden en dat ze dus niet in aanmerking komen voor herbenoeming. Het automatisme is er eigenlijk uit... Twintig jaar geleden, als je burgemeester was... dan kon je een hele carrière van twintig, dertig, veertig jaar lang burgemeester zijn. Dat is niet meer. Burgemeesters hebben twee problemen. Als ze succesvol solliciteren in een andere gemeente... dan hebben ze het vaak in een tweede ambtsperiode moeilijk... want daar kunnen ze niet meer hetzelfde kunstje vertonen. Er wordt ander gedrag gevraagd. Maar ze hebben het nu in toenemende mate moeilijk... om überhaupt de herbenoeming binnen boord te halen. Uh, en dat heeft iets te maken met de wisselende samenstelling in de gemeenteraad. Ja, Want die gemeenteraad is ook op dat terrein harder geworden? Die is zeker harder geworden, ja. De gemeenteraad uh, kijkt scherper... Uh, of een burgemeester goed functioneert, of dat hij actief is... of hij zijn verantwoordelijkheden goed invult. Uh, een burgemeester heeft ook een zware takenpakket gekregen... met name in het veiligheidsdomein, maar ook op een paar andere gebieden. Als een burgemeester dat niet goed doet, naar de mening van de raad... dan heeft hij een probleem bij de herbenoeming. Want waar zijn ze dan uh, met name ontevreden over, als het over de burgemeester gaat? Nou, Dat is wisselend. Daarbij speelt natuurlijk ook nog iets anders. Een burgemeester wordt geselecteerd door de gemeenteraad... Maar zes jaar later is die gemeenteraad van samenstelling veranderd. Want het politieke landschap verandert elke vier jaar ontzettend. Dus toch het blijkt uit alle onderzoeken, 20 tot 40 procent van de raadsleden worden bij verkiezingen vervangen. Vanwege uitslagen van verkiezingen en keuzes van kiezers. Nou, dat heeft zijn invloed op de samenstelling van de colleges, maar het heeft ook zijn invloed op de samenstelling van de gemeenteraad, die dus op een gegeven moment heel anders kan denken door de nieuwe meerderheden, over de burgemeester die er zit. Goed, de burgemeester leeft dus minder lang. Daar hebben we gehad de burgemeester, de wethouder. Hebben we er nog één over, dat zijn de raadsleden <laughs> zelf. Um, hoe is het met de raadsleden? Nou, de raadsleden. Um, nou, de meest, de raads, voor de meeste raadsleden is het nu spannend. Wat je daar ziet, het verloop is iets minder groot dan bij uh, wethouders... Maar het is toch altijd op een hele raadsperiode. is een derde deel van de raadsleden die vervangen wordt. Terugkijkend op het afgelopen jaar, wat, wat springt er dan uit? Zijn er een aantal uh, situaties, conflicten die eruit springen? Ja, er zijn dus, nou, het afgelopen jaar is eigenlijk een triest jaar voor de lokale democratie. Uh, in Meersen is een wethouder die weggestuurd is. Uh, heeft zelfmoord gepleegd. In Amersfoort hebben we uiteindelijk een crisis, verschillende crises gehad. Met als gevolg uiteindelijk ook dat een, een raadslid. Een, een kandidaat lijsttrekker, ook zelfmoord gepleegd heeft. Uh, ik heb enig zicht op uh, wat er allemaal gebeurt in de, uh, in de lokale politiek. Maar dit soort zaken hebben zich de laatste 10, 15 jaar niet voorgedaan. En ja, dan hebben we nog Roermond met de corruptieaffaire. Exact, ja. Dat is een zaak die loopt al sinds nou, al ruim twee jaar. Uh, en dat heeft ook een negatief beeld uh, voor de lokale democratie, voor wethouders... Met name, maar ook voor totale lokale politiek. Voor het aanzien is het niet goed? Absoluut niet. Het aanzien van de lokale democratie... als je het bij elkaar optelt. Het beeld is toch, uh, wethouders zijn zwak... burgemeesters zijn niet daadkrachtig genoeg... Uh, raadsleden uh, hebben te weinig macht en invloed. Eigenlijk, wat je ziet, is dat de raad... Uh, wel in staat is om wethouders naar huis te sturen... maar op grote sociale vraagstukken die nu op gemeente, gemeentes afkomen. Uh, wat dan zo mooi heet de overheveling van taken... Voor uh, taken voor de jeugdzorg, uh, dat soort zaken allemaal. Ja, er zijn heel veel gemeenteraden die echt zoekende zijn... van wat ze daarmee moeten. Nee, maar als ik jou zo hoor, dan geeft dat niet al te veel hoop... voor uh, de komende raadsperiode. Het lijkt dat het dus allemaal negatief is... en dat we met z'n allen de richting de afgrond gaan. Uh, ik denk dat dat niet zo is. Uh, de kracht van de lokale politiek is telkens toch ook weer... Uh, dat mensen uh, zich opnieuw durven te positioneren... en opnieuw durven te kiezen. Maar hoe dan ook volgend jaar, als wij eenzelfde soort gesprek zouden gaan voeren... dan zal de conclusie weer zijn dat er heel erg veel wethouders... en ook misschien wel weer veel burgemeesters zijn afgetreden. Nou, of? Um, niet zozeer lopende periode... maar dat is iets wat, wat eigenlijk een beetje buiten de spotlights blijft. Um, want ik had, we hadden het over dat er veel gemeenteraadsleden... Uh, vervangen worden bij verkiezingen, weggestemd worden, et cetera. We hebben ook het proces van collegevorming wat er achteraan komt. We hebben in Nederland... Uh, nou, 1450 wethouders. Ik denk dat uh, op basis van het verleden toch 600 tot 800 wethouders straks vervangen worden. En die moeten dus iets anders gaan doen. Of in de politiek blijven, of daarbuiten. En dat is eigenlijk het stille slagveld uh, wat zich eerst uh, gaat voltrekken. Ja, en dat allemaal na de verkiezingen in maart komend jaar. Henk Marmans, dankjewel. Alsjeblieft. Het NOS Radio in journaal Mediaoverzicht. Hier is Jeroen Chipkema. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden heeft een alternatieve kersttoespraak opgenomen. Later vandaag wordt hij uitgezonden door de Britse ch zender Channel 4 en Snowden begint zo: Hi, and merry Christmas. I'm honored to have a chance to speak with you and your family this year straks na acht uur meer over deze kersttoespraak van Snolen. Tien lokale partijen willen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen... in Lelystad. En maar liefst acht daarvan zijn nieuw in de Lelystadse politiek. Dat meldt Omroep Levenland op de website. Dan komen ze hoor, Partij van der Klei, lijst Simon Polman, Groep Hop... de Partij van Lelystad, Lelystadsbelang, Bindend Lokaal Lelystad... Opa Plus en Zuivere Politiek Lelystad... Toen op 19 maart een gooi naar een raadzetel. Voor het eerst dus. Er is een meldpunt vuurwerkoverlast. Maar nu is er ook een tegenhanger. Limburgse zender L1 schrijft over een petitie tegen het vuurwerkverbod. Voor de goede orde, dat verbod is er nog niet. De petitie is overigens te vinden op de website welvuurwerk.nl. Inmiddels hebben 7689 vuurwerkliefhebbers die petitie ingevuld. Bij genoeg stemmen wordt de petitie tegen het eventuele vuurwerkverbod een burgerinitiatief. Op welvuurwerk.nl leggen de initiatiefnemers uit... waarom een vuurwerkverbod geen oplossing is. Vuurwerk is volgens hen geen misdaad. De mensen die het vuurwerk verkeerd gebruiken, dat zijn de misdadigen. Toronto en omgeving is door het slechte winterweer... het gas en de elektriciteit uitgevallen. Honderdduizenden huishoudens zitten dus zonder verwarming en stroom. Velen zijn geëvacueerd, maar niet Tom Gilmore. Hij beklaagt zich op een Canadese website... over de slechte informatievoorziening, zelfs van een lokaal radiostation. En ze zeiden ze saying, naar onze website voor een complete list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 Vrolijk kerstfeest is trending topic op Twitter. Vrolijk kerstfeest iedereen twitterde bijvoorbeeld... Arjan Dasselaar vanmorgen vroeg. Als jullie wakker en uitgeslapen zijn tenminste, voegt hij aan toe. Ook Willy Siliakus is er vroeg bij. Ze is om kwart over vijf wakker gemaakt door het Noorderloos Kerstkoor. Dat vindt hij mooi man. En we ontdekken ook de kerstwens van voetballer Nigel de Jong op Twitter. Enjoy these days with your loved ones. Blessed, al dus de Jong. En mocht u vandaag in kerstmanpak de straat op willen gaan om de kerst te vieren, wees dan alsjeblieft voorzichtig. In Washington is een hulpkerstman op straat in zijn rug geschoten terwijl hij cadeautjes aan het uitdelen was. Een cameraman van nieuwszender ABC legt het incident vast. Oh man, this is awesome, though. Whoa, yes! Mary! Ah. Kerstman heeft het overleefd, maar hij moet wel naar het ziekenhuis om het kogeltje te laten verwijderen. Het Radio 1, jaaroverzicht. Zo waarlijk helpen mij God dan achter. Ik heb vanochtend een, een uur met NS gesproken. En zij willen stoppen met Viraan. Marathon als doelwit kiezen. Hoe ziek ben je? Morgen van 9 uur in de ochtend tot half 4 in de middag. De historie, geschreven door Sven Kramer. De wereldtitel, die komt. 2013 in geluid. 500 mensen zijn geëvacueerd uit de wetteren. Het gevaar van giftige dampen is nog altijd niet geweken. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2013. Geef nu gewoon toe, u bent dokter janssen stuur. Nee, nee, nee. Ending gesprek. Hallo? Het geluid van 2013.